9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Mensen met een middeninkomen van 35.000 euro of meer... gaan er volgend jaar ruim 2% op vooruit. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte cijfers over Prinsjesdag. Ook voor de meeste andere inkomensgroepen neemt de koopkracht toe. Het Centraal Planbureau ging onlangs nog uit... van een gemiddelde koopkrachtstijging voor komend jaar van 1,2%. Omdat de economische groei lijkt terug te lopen... wil het kabinet de lasten verlichten. Vanaf volgende week worden er weer zondagsdiensten gedraaid... in ziekenhuizen voor een betere CAO. Werk voor niet-spoedeisende zaken wordt dan één dag lang neergelegd. De bonden eisen loonsverhoging van 5 en ook willen ze goede afspraken over arbeids- en rusttijden. De Keniaanse politie heeft een tweede verdachte opgepakt... in verband met de verdwijning van oud-Philips-topman Top Cohen. Volgens de Telegraaf gaat het om een vriend van Cohens echtgenote. Zij werd twee weken geleden al gearresteerd... en is vandaag voor de rechtbank in Nairobi aangeklaagd voor moord. Longartsen maken zich zorgen over de gevaren van de elektronische sigaret. Dat zeggen ze tegen RTL Nieuws. In de Verenigde Staten zijn zes mensen overleden aan een mysterieuze longziekte... vermoedelijk doordat ze e-sigaretten met een smaakje rookten. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekte en Tuberculose... inventariseert nu of er ook mensen in Nederland ziek zijn geworden... Als dat het geval is, dan vinden de longartsen dat de e-sigaret ook hier verboden moet worden. In de e-sigaret wordt een vloeistof verdampt die gebruikers inhaleren. En daarin zit onder meer een oplosmiddel dat de problemen zou veroorzaken, denken experts. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en kan er af en toe regen vallen. Morgen begint ook met een enkele bui, later wordt het droog. Komen er zonnige periodes en komt de maximumtemperatuur uit op zo'n 19 graden. In het weekend wordt het zonniger en dan lopen de temperaturen nog iets verder op tot rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief, dank je wel. Namens de buren en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En Zand, Dit is de zomer van ZFM. Zand, nu. Zand, Met nu Alternative FM. We krijgen de laatste tijd uh, veel muziek uit uh, Zwolle en omgeving. Was het niet uh, Milo Music, maar ook Scott en Young die komen daar ook uit die buurt uh, vandaan. Maar ook deze band uh, heeft uh, Zwolle liggen. Sterker nog, ze komen er ook vandaan en uh, ze repeteren in Hedon. Dat dus een uh, heel groot, uh, mooi poppodium uh, waar, ze, waar ze spelen. En uh, ja, wat dat gaat uh, helemaal goed uh, als uh, ze weer helemaal terug uh, zijn van weg geweest. Uh, niet meer onder de naam Aspen Gems... maar onder Wolf. Want uh, de sound is uh, behoorlijk uh, veranderd. Dus hebben ze ook uh, maar meteen uh, de naam van de band uh, veranderd. Want ja, uh, halve maatregelen moet je niet nemen. Goed, welkom in het uh, tweede uur van deze Alternative FM. Want uh, inmiddels hebben we ook hier uh, de heren aan uh, tafel uh, zitten... die vanavond uh, hier uh, de muzikale um, omlijsting verzorgen. David en Eddie... Um, ik begin met jou, David, want jij want, want het gaat om jou, natuurlijk. Ja, um, uh, ja want je zei al net, uh, toen, uh, bij, bij de introductie van een van de nummers, je komt oorspronkelijk uit Schotland. Dat klopt. Ben je altijd uh, met de muziek uh, uh, groot geworden, of uh, hoe ben je in de muziek uh, terechtgekomen? Mijn vader had uh, toen ik uh, klein was, mm -hmm. had mijn vader een, een, een Schotse pub. Mm -hmm. En, um, Waar in Schotland? In de westkust van Schotland uh, ten westen van Glasgow. Oud daar, ja. ja. En um, er waren heel veel Amerikanen bij ons in, in, in het dorpje, mm -hmm. want uh, er was een, een, een militaire basis. Mm -hmm. En <coughs> dus um, via een aantal van, van de, de Amerikanen die daar uh, diensten deden, kreeg mijn vader uh, het nieuwste van het nieuwste uit Amerika. Mm -hmm. En dat ging dan in de jukebox. En pardon? Ja, bang, ja, ik hielp mijn vader op de zaterdagochtend, mocht ik met, met hem mee, om de troepen op te ruimen van de vrijdagochtend en de pub weer uh, openingsklaar maken. De pinda's even van de, uh, van de vloer pres, af uh, pres, uh, vegen, pres, de asbakken zo <laughs> enzovoort. Ja, ja, ja. Maar ook geld wat op de vloer lag, ja. mocht, mocht ik niet houden van mijn vader, maar ik mocht het wel in de jukebox stoppen. Aha. En op een gegeven moment, ik raakte zo geïntrigeerd door alleen die exotische namen al. Want ja, ja ik was misschien zeven, acht jaar oud en ik kende The Beatles en misschien nog een paar. Freddy and the Dreamers, niet dergelijks. Ja, ja. Dat klinkt niet zo spannend, maar Rita Franklin, Stevie Wonder, Mahalia Jackson en ga zo maar door. Ik vond het geweldig. Uh, Otis Redding, de ja. uh, Staple Sisters. En, en op een gegeven moment begon ik dus, uh, door dat ik dat gevonden geld in het jukebox van mijn vader mocht gooien... Uh, dingen te horen dat ik dacht, ja, ik, ik, moet hiervan, ik moet hiervan huilen of ik word hier heel blij van. En mm. toen is mijn relatie met muziek ontstaan en ja. dat is nooit sindsdien nooit opgehouden. Ben jij autodidact? Dat wilde dus zeggen, uh, jezelf opgeleid hebben als uh, songwriter of wat dan ook? Ja, ik heb het uit, uit de praktijk geleerd. Mm -hmm. uh, eigenlijk ken ik Eddie daardoor. We hebben uh, ah. samen een. Uh, Eerst ja, een ouderwetse top 40 band in de jaren 80 Hebben we samen opgericht met nog een paar uh, mm -hmm. muzikanten. En we deden van alles. We hebben echt alles. Nou, noem, alles uit de hitlijst. David Bowie, Madonna, Billy Joel, Pink Floyd. Wel het betere top 40 werk. Ja, ja. deden we. En uh, op een gegeven moment. Ja, we kregen toch bekendheid in, de, in het hele circuit van de top 40 bands. Mm -hmm. Door heel Nederland. En het. Zo heb ik echt leren zingen. De puntjes op de i gezet heb ik geleerd in de praktijk. Ja. En nu uh, hmm. zelf uh, uh, schrijven? Dat deed Eddie toen al. Ja. En we hebben eigenlijk, dat was ook een successtory. Want Eddie heeft zo, uh, <coughs> nou niet oplettend, maar zo actief geweest dat je een, een cassettebandje hebt opgestuurd naar Veronica Televisie. Klopt dat? Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Eigenlijk ja. op aanraden van mijn moeder. Ja, ja. Ja, kijk. Wat heb je dan precies uh, ja, materiaal, muziekmateriaal opgestuurd? Ja, kijk, David en ik schreven uh, stukken. Uh, we deden wel, uh, nou eigenlijk voor de hobby om onze creatieve output een, een vorm te geven. Ja. En daar kwamen leuke songs uit. En uh, toen heb ik inderdaad één of twee nummers heb ik opgestuurd. Dat was een. een voor de NCRV, volgens mij, een In contest. In eerste instantie, ja. ja. ja. ja. ja. En. Uh, Jan Rietman, die toevallig? Nou, die niet, nee. nee. nee. Maar George een Preulig? George Preulig, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En die dame die de Studios Magic presenteert. Ja. Nou ja, ja uh, George Preulig sowieso. Uh, die, uh, die, ik weet niet of hij kort langs de lijn heeft gedaan, volgens mij heel kort. Maar. Uh, en vrouw die doet nu bijvoorbeeld Studio. studio uh, Frans, met de Tour de France en zo. me oh, nou, ja, hart. hartstikke dood, ik weet het niet. Maar ja, goed, maar maakt niet Ze is uit. bekend. Ja. Ja, ja goed, toen ja. kwamen we dus ja. bij de NCV binnen. En eigenlijk kwam, heel kort daarna kwam uh, Veronica omhoek te kijken. Met, ja. uh, met Sterrenjacht. En Aha. toen hij, zijn we eigenlijk geswitst van de NCV naar Veronica. Ja. En bij Veronica kwamen we door al die voorronders heen. En toen ging dat balletje rollen met... Want dat was het, volgens mij het eerste jaar, dat Sterrenjacht. Of het tweede jaar. Eerste jaar. Ja. En dat was eigenlijk een voorloper van voor wat je nou allemaal ziet met al die. Voice uh, of Holland, buik. dat soort uh, oh, en dingen. ja ja, ja. En het het maar toen, hadden, toen hadden ze er dus nog, een, nog bands bij. Ja? Ja, ja. En in die categorie vielen wij natuurlijk. En ja. daar zijn we destijds uh, winnaar geworden. Ja. En met en uh, hadden... drie vingers in de neus. Oh, <laughs> ja, Plaats maar contract <laughs> ja, per fonogram. Ja. Ja. Daardoor als. Uh, als beloning en ja. ook een we gingen tien dagen of een week naar Singapore. Singapore. Daar hebben we ja. een tv-special uh, opgenomen ja. wat er is, er is wel een battle contest, heren. Dat zeg ik erbij. Uh, oh, er is een ja. soort uh, global. Uh, ja? Bandcontest, Contest. Uh, daar heeft uh, de Cosmo Carnaval niet zo lang geleden nog aan meegedaan. En die, uh, die kwamen ergens in Thailand uit. Uh -huh. Maar oh. dat is eigenlijk vertegenwoordigde Nederland. Ja, dat moet ik eigenlijk aan Menno Timmerman vragen. Dat is de, de grote ANR-manager in, uh, in dit land. Uh, okay. Daar sta ik op een redelijk goede voet mee. Dus ik zou het eens dus een keer moeten aan moeten vragen hoe dat ook alweer precies zit. Ja. Maar die is daardoor... Uh, dat is, uh, die hebben ze dus ook hier in Nederland uh, zo'n uh, voorronde gehad. En daar kwamen zij als uh, beste uit. En toen mochten ze naar Thailand in de finale staan. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, geloof dat ze wel heel ver gekomen zijn, maar het uh, niet uh, geworden zijn. Dus daar hmm. vergelijk ik het dan uh, een beetje mee met, ja. uh, met wat, uh, wat, jullie, uh, wat jullie gedaan hebben eigenlijk. Ja. Dus is een uh, grote uh, voor de wereld eigenlijk ook. Ja. Ja. Ja. Um, goed, dan, dan het uh, materiaal. Waar haal jij, uh, zeg maar, uh, waar schrijf je het meest over? Schrijf jij nou, uh, als je ergens in een kroeg uh, zit, nou, de, daar kan ik wat mee. Of uh, moet het ergens uh, gebeuren dat je op de fiets zit, of weet ik wel. Uh, hoe werkt dat? Nou, op de fiets... Niet, maar, maar, maar dan, dan heb je dan ongeveer de enige plek... ...gezet waar, het, waar, het geen, liedjes, waar het geen liedjes van mij ontstaan, ontstaan kunnen. Um, dat is iets wat je eigenlijk uh, als songschrijver... ...aan jezelf bent verplicht... Ja. ...om wanneer iets binnenkomt... Hè, ...wanneer je iets hoort dat je denkt van... ...hé, hey, ja. daar moet je iets mee doen. Naar mijn mening. En dat kan ook wel eens om uh, half twee uh, s'nachts... Uh, ja, dan spring ik uit bed en pak ik mijn voice recorder op mijn telefoon. Yeah. Da Dankjewel uh, Dolly. Yeah. Um, <coughs> en dan, dan registreer ik dat op mijn uh, voice recorder. En dat kan een, een basloopje zijn, een gitaardrift dat kan een, een, een, een, een, een, een, een hoek. Yeah. Dus, uh, superstition is the way, dat is een voorbeeld van een hoek. Yeah. En dat je daar omheen gaat schrijven... Of dat je allerlei instrumenten gaat sandwichen, sandwichen tot een één geheel. Ja. Strings kunnen erbij komen, percussies, et cetera. Ja. De tweede, derde stem. En, uh, dus het, het komt van alle kanten. Maar heel soms, bijvoorbeeld Out of the City, het eerste nummer vanavond. Ik had een ja. flinke vertraging hier een jaar of drie geleden. Hartje Winter op Schiphol. Ja. En ik maar heen en weer lopen, heen en weer lopen, heen en weer En op een gegeven moment begon ik gewoon te zingen. En, en echt waar, nou ja... Binnen tien minuten was het nummer geschreven. Het ja, ja, ja. is ook gewoon de volledige tekst. Ja, ja, ja. Zo kan het ook gaan. Ja, ja, ja, zo ja. kan het ook gaan. Dus, uh, zoals Sting zegt. Er staat dan eigenlijk ook op mijn website. Onder mijn uh, biografie. There are no rules to songwriting. En zo so is het maar net. Oké. Okay. Goed, uh, dank even voor de, de korte introductie uh, van, uh, van jullie uh, beiden, uh, wat jullie uh, gedaan hebben. Uh, we gaan jullie straks uh, natuurlijk nog even horen met nog uh, twee nummers. Uh, eerst weer uh, muziek, uh, Giving Up Love van uh, Levi.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 on everything met uh, Takes Time. Daarvoor hoorde je Giving Up Love van uh, Levi. Uh, het uh, bracht de tijd op uh, iets verder dan tien voor half tien... Dat betekent dat ik er nog één ga draaien. En dan uh, zullen er alweer techneuten uh, warm uh, gaan draaien. Want uh, die denken, hé, hey, er moet weer wat uh, gebeuren. Nee, en dan uh, is het de beurt aan David en Eddie weer. Uh, maar tot die tijd hebben we er nog eentje. En die komt uh, uit de grensstreek. Het uh, zijn twee Nederlanders en twee Duitsers. Ze vormen samen Nausica. En uh, dit nummer staat ook al uh, nagelvast in uh, het lijstje. All I do. We'll be Dit was nou eens met All I Do. Het bracht de tijd op drie voor half tien. Het, uh, het is weer zover. De heren David Blinko en Eddie Mulder die komen weer naar de, de plek toe. om de laatste twee nummers te laten horen: Naked Tree. en Nothing Like the Sun. Dat uh, zijn de twee nummers die ze, die ze gaan spelen. Dus wat dat gaat. ze maken zich uh, klaar. Dus wat dat gaat. gaat uh, denk ik wel goed komen. Ehm. Um, ben je er klaar voor, David? Zeker. Oké. Okay. Yes, yes. De eerste dus. Naked Tree. <laughs> Dat is heel leuk. Dan sta je te wachten ergens op. Komt ie? Ja!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 Tree. Oh. Oh. De Naked Tree was dat en de laatste voor vanavond is Nothing Like the Sun. de stads. Time, would we change things? Stop and wonder why Rearrange things If we had more time Would we change things? Stop and wonder why To so rearrange things Dat was hem. Uh, Even een beetje een uh, handclap. Uh, dat was hem. Uh, David Blinko samen met uh, Eddie Mulder. Uh, hier uh, bij ons in de studio. Uh, als het gaat om uh, nummers. Die op uh, het laatste album staan. En dat is... Ah, dan ben ik het weer helemaal kwijt. Weet uh, jij dat nog, David? Ja, dat is erg... Uh, wordt ook een dag jouw, uh, eerlijk gezegd. is oké. Okay. Ja, ik, ik, ik, ik zie hier Paradise in the Ghetto. Oh, wat erg, wat erg, wat erg. Goed, um, dat kun je dus uh, krijgen als, uh, als je dus meer geïnteresseerd bent in het werk wat David uh, maakt. Weer tijd voor uh, de muziek uh, hier. Wolf and Moon, een van de mensen die op uh, de planning uh, staat om hier uh, te komen. En uh, dat is op 3 oktober. De nummer heet Getaway. terugweg die is kwijt, hij heeft maar één kans om door te gaan of door te slaan, zijn twijfel vult de tijd tot zijn knieën in het water. I stand. We uiteindelijk zover. De resterende nummers zitten op de EP rechtdoor. Die kan je krijgen via Bandcamp. Ik kreeg van de week een melding van Veline. Dat ze dus gewoon een complete EP hebben afgeleverd. En ik maar de hele tijd na de maand zitten draaien. draaien. Ja, het is wel een leuk nummer. Maar op een gegeven moment. Daar zijn we er wel een beetje klaar mee. En ik denk dat zij dat hetzelfde ook al hadden bedacht. Van nou, nou moeten we toch iets mee. Maar ik zeg er ook bij. Als je de muziek van Veline heel erg kunt waarderen... dan zou ik zeker zeggen... volgende week komt de nieuwe single uh, Alles Uit. En die staat niet op deze EP. Want dit was 25 jaar. Uh, we hebben net ook al een ander nummer gedraaid uh, van ze. Uh, straks krijg je nog Ga Je Mee uh, te horen. En uh, ik kan je vertellen... Sophie Veline, zoals zij eigenlijk... want het is ook een beetje de naamgever van de band... Uh, die heeft nog... Niet zo lang geleden, een jaar of 4, 5 uh, terug, nog meegedaan aan de beste singer-songwriter van Nederland. Was dat het programma van Giel Belen, weet je het nog? Nou, daar uh, deed zij dus ook aan mee. Nederlandstalige electro, dat is ook vrij uniek. Dat horen we niet uh, al te vaak. En uh, dus uh, is dat de reden te meer om uh, proberen uh, Verline hier naar de studio te lokken. En electro, nou, dat houden de ramen wel. En daar houden de buren, denk ik, ook nog wel een beetje van hier uh, binnen, binnen deze uh, toko van de tolweg. Want we hebben hier ook één keer een band gehad... die dachten dat ze in de Amsterdam Arena aan het spelen waren. En dat hebben we geweten met de buurt. Dus daar moeten we een beetje op letten. Maar goed, uh, Alaska Pollock, dat is uh, de volgende band. Eind oktober komt uh, de EP uit uh, in de OT 301. Dat is een een of andere schuur uh, aan de overtoom in uh, Amsterdam. Schijnt een soort kraakpand te zijn, wat dat er gaat. Maar ze komen met een EP en dit is nog... De laatste die ze hebben uitgebracht. Zo komen we van de tijd terug. Maar goed, we draaien hem nog een keer. Alaska Pollock met So Bad.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 week zal die zeker ook op de playlist staan. Deze van Roevaaida met Igo En dat heeft alles te maken met de burgemeesterswissel. Jazeker, want wat heeft Roevaaida daar mee te maken? Nou, zij is een dochter van een burgemeester. Dus, en dan toevallig de burgemeester van Rotterdam. Nog eentje die we nog zeker ook nog laten horen is deze Out of Skin Die heet uh, het uh, nummer van Auto Skin. Het uh, bracht de tijd op 4 uh, minuten voor 10. Uh, ik kijk even in de richting van uh, Marcus van Dam. Die staat nog uh, vrolijk uh, te keuvelen. Maar uh, normaal gesproken zit ik altijd uh, van... Uh... Marcus! We kunnen nog altijd nog even heel fijn uh, zeggen wat, uh, wat we altijd uh, zeggen. Uh, ja, het programma afsluiten uh, en dat uh, doen we altijd uh, graag in koor. En dan zeggen wij tot volgende, volgende week, week, inderdaad. <laughs> dat is altijd wel even leuk. Volgende week uh, zit hier uh, uh, The Last Wave, want dan hebben we gewoon weer een uh, heel fijn een, uh, een live band in de studio. Zeker waarschijnlijk ook het nummer Pole Position... dat ze ook uh, gaan spelen. straks hebben we natuurlijk nog Vaderveugen... die de donderdagavond af uh, gaat sluiten... met een uh, nieuwe aflevering van Peaceful Radio. Uh, de nieuwe uh, album van de heren Dandelion is onderweg... Um, we hebben Boxcar en The Jug wine, hebben we heel vaak uh, gespeeld. Maar uh, natuurlijk is ook een ander nummer wat, uh, wat waarschijnlijk ook op dat uh, nieuwe album van Dandelion uh, gaat komen. Zeker de moeite waard. Want daarin uh, kan je duidelijk horen dat ze dus erg enthousiast zijn over het werk van Crosby, Stills, Ness en Young. Volgende week spreken we ook alweer weer. Dag! Take another home